Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de kapel van Windsor Castle in Londen is de uitvaartceremonie gehouden voor prins Philip. De echtgenoot van koningin Elisabeth overleed op 9 april, twee maanden voordat hij 100 jaar zou worden. De dienst begon met een minuut stilte die in heel groot brittannië in acht werd genomen. Bij de uitvaartceremonie in de kapel van Windsor Castle waren vanwege de coronapandemie maar 30 genodigden. Rond het kasteel stonden na de oproep om niet naar Windsor Castle te komen enkele honderden belangstellenden. Nederlanders die voor hun werk geregeld naar Duitsland moeten... kunnen zich daar nu gratis laten testen op corona. Vanwege het aantal coronabesmettingen hier... mogen Nederlanders die in Duitsland werken... alleen de grens over met een negatieve coronatest. Zo'n test kost 60 euro per keer. De Duitse overheid neemt de kosten nu op zich. De werken naar schatting enkele tienduizenden Nederlanders... in het Duitse grensgebied. De regering van Iran heeft een verdachte aangewezen voor de sabotage op het atoomcomplex in Natanz, Waarbij vorige week een aantal centrifuges voor de verrijking van uranium zwaar beschadigd werden. Het gaat volgens de staatstelevisie om een 43-jarige man, Reza Karimi, die al voor de explosie en stroomstoring in Natanz Iran, ontvlucht zou zijn. Volgens de regering worden de noodzakelijke stappen gezet om hem op te pakken. Bij een gewelddadige confrontatie tussen twee bendes in Luik is gisteren een dode gevallen. In de Waalse stad gingen jongeren van de Tsjecheense en Koerdische afkomst elkaar te lijf. Het geweld begon toen een automobilist van Tsjecheense kom af door een bende gemaskerde mannen met honkbalknuppels werd belaagd. Hij probeerde weg te rijden, maar werd uiteindelijk beschoten en overleed in het ziekenhuis. De Belgische politie houdt rekening met mogelijke wraakacties. Het weer, vanavond en vannacht, brede opklaringen. En vooral landinwaarts, plaatselijk grondmist. Minima tussen 1 en 4 graden met kans op lichte voorstaande grond. Morgen in het noordoosten een enkele bui. Verder overwegend droog en geregeld zon. Het wordt rond de 14 graden. Maandag en dinsdag wordt het nog iets zachter met plaatselijk 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Dan voort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Ja, niks aan de hand hoor. Nee, met mij niet in ieder geval. Maar wel met uh, ja, de computer. En het programma die dan altijd eventjes... Uh, ja, afweten, afweten, afweten, afweten. Uh, ja, het is toch nog goed gekomen. Maar ja, weet je... Ja, het, het blijft natuurlijk techniek hè Ja. We gaan het weer proberen. Cornel En het is toch nog goed gekomen, goed gekomen ja. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik had overal maling aan. Ik dacht niet na over een toekomst, en vergat mijn droom. Ik had geen hulp van buitenaf en mijn goedheid werd gestraft. Waardoor ik steeds dieper belandde, door de, de ellende door een ander. En ik vergat mijn droom. Maar na de regen kwam de zon, ik vroeg me nooit af waarom. Waarom de dingen eens zo moesten gaan? Maar ik kom overal weer uit. Omdat ik vocht voor mijn geluk zelfs de elke bittere draad. Het is op mijn voet gekomen en ik volg nu al mijn dromen. Omdat jij achter me staat. En wat geweest is, is geweest we het leven en het feest. Jou. Het is toch nog goed gekomen, en ik volg nu al mijn dromen. Omdat zij achter me.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 Omdat jij achter me staat, en wat geweest is, is geweest binnen een leven en een feest samen met jou, het is toch nog goed gekomen en ik volg nu al mijn dromen, omdat jij. Van jou. Eh, Dat was hij dan, Cornel. En ja, het is toch nog goed gekomen. Het is toch nog goed gekomen, Davy. Is het is toch nog goed gekomen? Ja, ja, ja. Ik, ik zou je wel eerder bellen, hè. Ja. <laughs> maar het is nee, toch nog goed gekomen. Sorry. Ik had niks te doen. Sorry, je had niks te doen. Nee, uh, ik mag toch niet optreden? Nou ja, dat sowieso. <laughs> nou ja, mag, mag niet, het geld wordt natuurlijk. Maar uh, nee. nou, je mag optreden voor, uh, voor een aantal mensen. En, uh, ja, geen volle zalen in ieder geval. Nee, precies. Hé, hey, um, ja, we willen natuurlijk vanwege Jan de hoor. Ja. ja. Ook al wordt het later. Ook niet later ja. dan tien uur, hè. <laughs> nou, mag het maar, mag het maar. Nou ja, ja maar nog eventjes wachten, joh. Dat, uh, dat komt goed. Nou ja, ik heb stiekem toch ergens wel een beetje hoop dat ze zoiets hebben van, nou ja, dan toch die, uh, die, uh, die kroegen nog uh, even niet, maar laten we die avondklokken maar afgooien. Ja, dit, uh, nou ja, weet je, het is, het is van allebei wat. Ja. het nee, is, uh, ja, de kroeg is gezellig en heb je het uh, eigenlijk nodig, laat het zo zeggen, nee? en uh, ja, de avondklok heb je ook weer nodig om, ja, nou, ja. De, de, de kroegen kunnen niet zonder of met de avondklok, zo moet ik het zeggen. Nee, precies. Dus, dus ja, die combinatie dat gaat gewoon niet? Nee, zeker niet. Dus daarom zeg ik die avondklok eraf. Ja, Nou, en dan de kroegen, mondjesmaat open. Precies. Maar hè, gewoon, wel... uh, gewoon uh, ja, uh, laten we zeggen, als er ruimte genoeg is voor, voor, voor 50 man. Hè, of desnoods, uh, zet je een overdekte tent op met een windscherm. Weet je, dat, uh, ja. Ja, dat zijn toch allemaal kleine oplossingjes die, uh, die. Precies. Ja, die, die, die gewoon waargemaakt kunnen worden. Maar ja, ik, ik snap het probleem ook niet. En uh, ja, ik denk uh, velen met mij niet. Nee, precies. Maar goed, oh. uh, uh, ja, jouw single. Ja. Ja. Dat, uh, nou ja. Wat hij kun je daarover kwijt? Hij doet het leuk, toch? Ja, toch? Ja, Wat staat. Uh, u ervan? staat ja, ik, uh, ik vind hem. Ja, ik vind hem. Ja, lekker klinken, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Kijk, eh, geweldig, ja, eh, wat is geweldig, weet je? Ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Dat, ja, dat, ik wou net zeggen dat, uh, ja, wat voor de ene geweldig is, is voor de ander misschien minder, en uh, ja. Precies. Eh, maar, eh, ja, nee, je, je, je mag niet klagen met dit nummer, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Eh, dus, uh, ja, dat doe ik ook niet. En, en, en uh, ja, in deze tijd, uh, weet je, ja, je moet een beetje gezelligheid maken, toch? Precies. Hey, en uh, hoe is deze single eigenlijk tot stand gekomen? Uh... Nou ja, je, je wil natuurlijk als uh, zanger, ik ben al uh, sinds 2015 ben ik wel bezig met muziek en ja. uh, zingen. Ik heb uh, meegedaan aan de theatertour van de Jeans Teens. Ja. En uh, nou, dan ga je, doe je bij mensen thuis, doe je een keer optreden. En dat, dat doe ik dan in het Nederlandstalig toen. Ja. En... Uh, nou, dat gaat wel lekker en dan doe je mee met een, uh, met een talentenjacht en het loopt ook wel leuk. En dan heb je zoiets nou ja, weet je, misschien, ik, ik kan hier wel wat mee, misschien moet ik eens uh, een single uh, op gaan nemen. Nou, u weet net zo goed als ik, dat uh, dat kost gewoon, dat ja. kost gewoon veel geld. Ja. Ja. Ja. En uh, nou, heel eerlijk, toen kregen we gewoon van iemand een berichtje, joh, uh, als je een single wil maken en je hebt niet veel geld, dan moet je bij die wijzen, dan ja. moet je bij andere productions wijzen. Ja. Dus uh, afspraak gemaakt en uh, het eindresultaat is uh, top. Mag gewezen, ja, zeker. Precies. Ja, en daar gaat het om. Exact. Hey, maar heb je, heb je al wat anders op de plank leggen? Zijn er nog vooruitzichten? Uh, dingen die gepland zijn? Uh, ja, nou ja, die, die, die eigenlijk uh, ja, tussen aanhalingstekens uh, ja. wel uh, geboekt zijn al. Maar nog niet uh, bevestigd. Ja, nou ja, ik wil heel graag een scoop geven, maar die heb ik niet. Aha. Nee, sorry. Ja. Er, is, uh, er is nog helemaal niks. Maar mensen kunnen natuurlijk altijd wel terecht bij mijn management. Ja. En waar bij moeten ze knock -knock dan zijn? Event. Dan kunnen ze terecht bij Knock, -knock Events. En dan uh, ook op de website noknokevents.com. En dan uh, kom je vanzelf bij mij terecht. Ah, oké. Okay. Want jij hebt ook een uh, eigen Facebook-site, hè? Ja. Tenminste, ik... de pagina, moet ik zeggen. Ja, pagina. De pagina van ja. oh, Davey. Ah, oké. Okay. En geen uh, Busman? Nee, geen Busman. B oh. Busman is uh, gewoon mijn achternaam, maar die hebben we niet betrokken bij mijn uh, artiestenaam. Oké. Okay. Dus, uh, uh, nou, nee, artiesten dus gewoon Davy. En daar, uh, daaronder ben ik ook gewoon te vinden op Facebook. Voor, uh, dan kan je me gewoon een berichtje sturen. Uh, waarschijnlijk zal ik zeggen, joh, daarvoor moet je bij mijn management zijn. Maar je mag ja. me altijd een berichtje sturen. Ja, natuurlijk. En uh, uh, Instagram heb je dat ook? Of? Ja, het is ook onder Davy officieel. Oké. Ja, officieel bedoel je officieel moet je erachter zitten. Ja. Ja. Davy officieel. En dat is de Davy met AI hè? Ja, op de luxe manier. Ja, nee, anders krijgen we Davy en denk je dadelijk een en dat kan niet vinden, of krijgen ze iemand anders natuurlijk. Nee, maar je waarschijnlijk als je het inklikt, dan plopt hij al naar boven. Au. dus je staat bovenaan. Je moet toch heren, Ja, zo is het. Nee, nee maar goed. Ja, hey, uh, uh, yeah. dus, dus uh, ze kunnen je volgen via Nok. Uh, events. Yes, en en. via Facebook en via Instagram. En uh, ze kunnen natuurlijk de single streamen vanaf Spotify. De videoclip bekijken op uh, YouTube. Ja. En uh, even kijken, je kan ook nog direct bij Deezer en je kan hem uh, kopen via iTunes. Ja. Uh, inderdaad, de, de, de, de sites, de, de bekende verkoopsites, hier, om maar zo te zeggen. De bekende diensten. Ja, ja. Ja, want uh, ja, CD's is eigenlijk een beetje uit een boze. Uh, ja, zeker. Ja, uh, vind ik eigenlijk wel jammer. Laat ik het zo zeggen. Uh, ik ook. Ja. Ik ook. Ja, uh, Met de uh, CD kan je toch net even wat meer zien uh, uh, hoeveel je er hebt verkocht. Ja, maar ook, ook dat je... Het zijn hebben dingetjes, weet je. Ja, ik, ik mis dat wel. Wie weet is het later dat ooit een je geld maak? Uh, ongetwijfeld, ja. ja, ja. Dat, uh, dat heb ik meegemaakt, Laat ik het zo zeggen met de, met de 45 en, de, en de, de 33 toeren platen. Uh, die ja. ik dan uh, ook nog heb. Dus ja, wie weet. Komt daar de ja. cd's ook bij. Ja, precies. Uh, maar... Uh, Ah, ouwe koek. Yes. Hé, <laughs> hey Davy. Uh, ja, ik zou zeggen... kon nog lekker jouw nummer aan. Ja, dat zal ik doen. En dan uh, gaan we ja, gaan we hem draaien. Ja, dat is goed. Ga je gewoon. Da Dames en heren, hier is voor jullie mijn debuutsingel. Ook al wordt het later. Nou, wordt wo niet later dan tien uur, hè? Nee, nee, nee, nee. nee zeker niet. <laughs> Oké. Okay. Hey Davy, dankjewel en een goed weekend. Geniet van het zonnetje. Dankjewel. hetzelfde. Hey, we spreken elkaar weer. Hoi hoi. Uren onderweg, het wordt weer veel te laat. Niet gekeken naar de klok, je weet dat het zo gaat. Maak het niet te laat, schat, was wat je zei. Jij bent nu alleen En wacht op mij Ook al zit het tegen Alles komt goed Als ik s'nachts thuis kom En jij ligt daar Wij zijn nu niet samen Dan voel ik het weer Mis ik je meer en meer En ik zei aan wie ik telkens denk: Woorden niet meer raken, die riep jij me na. Blijf ik aan je denken als ik straks ga? Want ik kom weer na. denk nu aan jou, want het wordt weer laat. Ik ben onderweg, maar nog lang niet thuis. Ze kent me al te goed, maar zij wordt niet koud. Naar de volgende kroeg, ik kom laat naar huis. Ook al zit het tegen. Kom. En jij ligt daar, wij zijn nu niet samen, dan voel ik het weer. zie ik je meer en meer en ik zei, ook al wordt het later, ben ik onderweg. Dan ben jij de eerste aan wie ik telkens denk. Yeah Ja, dat was hier dan, Davy. Eh, ja, lekker nummer hoor. Eventjes eh, dat je zegt van... Lekker tot de rust komen. Ook al was het laat. Ja, we gaan naar de Tino Martin. En ik mis je niet. op rij van Fred Hij. We gaan nog iemand bellen. Waar is het misgegaan? Alle beloftes die we maakten... Zijn nu van de baan... We wilden niet verder meer, nu valt de droom alweer in duigen en doet alles weer.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 iets voor mij. Ik heb een hart verloren. Nu we niet meer samen zijn, heb ik als medicijn al lang mijn hart bevoren. Je niet. Zo, en dat was hij dan, Ik mis je niet, van Tino Martin. En dit is uh, geen wonder dat ik ben, Tygo Nendos. Y'all very Ween. Natuurlijk uh, ja, een uh, parodie op uh, het originele nummer van uh, Paul Severs uh, uh, ja, uit uh, België. Onze zuidenbuur, helaas uh, ons ontvallen, uh, ja, nog niet zo gek lang geleden. Welkom het tweede uur van Entertainer for You, hier bij GVM Entertainer for You. en uh, ja allemaal vanaf de tolweg 10 op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk DAB Plus 6A en natuurlijk digitaal kanaal 6 uh, nee, Kanaal 6, Kanaal 40, zo moet ik het zeggen. Uh, Federico, een hele goede avond. Ja, een hele goede avond. Goedenavond jongen. Jij zit uh, lekker te luisteren daar in dat uh, Gelderland. Ja, zeker weten. Altijd. Ja, gezellig, hè? Ja, zeker weten. Dit is een hele gezellige zender, ja. Uh, zo is het. Hé, hey, jij wilde graag ook een, uh, een plaatje aanvragen. Ja, natuurlijk wil ik dat. Ja, en uh, wat, uh, wat was je aan het doen? Uh, ja, ik was net eigenlijk uh, naar jullie aan het kijken en aan het luisteren. Zo is dat. En, en dat allemaal en, uh, bij uh, En dat is zfm live.nl, he? Helemaal mee eens inderdaad. Ja, ja, ja. Altijd. Oké. Okay. Hey, ja, leuk uh, in ieder geval dat je belt. Leuk dat je zit te luisteren en uh, zit te kijken natuurlijk. Ja. En uh, ja, wat ga je ga je nog wat leuks doen? Uh, ja, ik heb vandaag kleding gekocht uh, uh, in Nijmegen. Toen maar. Dus uh, ja, af en toe dan moet je toch wel eens iets nieuws hebben. Zo is dat. Ja, dat en gaat dus, uh, gewoon door, ja. hè? Ja, dat is zeker weten. Ja, anders dan, uh, hè? <laughs> ja, en alles moet op afspraak, dat wel. Ja, alles moet op afspraak, dat is wel balen, ja. Ja, ja. Ja, nou ja, dat komt goed, joh. Ja, dat komt uiteindelijk wel goed. Ja, uiteindelijk. Je kan er toch een keertje uit. Zo is dat. Hé, hey, we gaan hem lekker draaien. Want jij wilde horen. Ja. Yummy van Justin Bieber. Oké, okay. nou dan, gaan we, dan komt hij dan, hè? Vol ja. Volgens mij is dit hem. Ja, helemaal top, dankjewel. Ah, Oké, okay. hey, groetjes en uh, geniet van het zonnetje. Hé, hey, hey, jij ook? Dankjewel. Doei, doei. Doei. Doeg. Okay. doeg. doeg. doeg. Ain't in no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. a racks so me, spin it, babe. Light a magic and lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, got yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way, yeah babe, yeah babe, yeah babe. Any night, any day. Say the word on my way, yeah babe, yeah babe, yeah babe. In the morning or late. Say the word on my way, standing up. On the rise, lost control of myself I'm compromised you're incriminating no disguise and you ain't never running low on supplies 50-50, love the way you split on racks on me it, babe light a magic and lit babe that jet set watch the sunset kinda yeah yeah rolling eyes back in my head make my toes curl yeah yeah yeah you got that yummy yum that yummy yum that yummy Can you stay flexin' on me? Yeah, you got that yummy, yummy, yummy, yummy, on yummy yummy, yummy, yummy, Say the word on my way Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe Any night, any day Say the word on my way Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe In the morning or late Say the word on my way I a Lambo, I'm on my way True house, slippers on with a smile on my face I'm That you are my lady. You got the Justin Bieber en Yami, Yami. En dat aangevraagd door de Federico daar in dat uh, mooie Gelderland. We gaan uh, verder met het volgende vloekplaatje Wordt aangevraagd door uh, Maarten. Maarten, jij wilde graag een, een, een beetje bluesmuziek horen. En uh, jij hebt gekozen voor Gary Moore en One Day. Nou, hier is hij dan. Ik heb hem gevonden hoor. MUZIEK Heerlijk, hè? Ja, heerlijk was dat. En uh, dat is uh, aangevraagd door Maarten. Ja, en, uh, ja, een nummer dat je zegt van... Ja, die hoor je niet vaak. Gary Moore met One Day. We gaan uh, weer eventjes uh, naar een uh, ja, wat oudere, oudere nummer. Never gonna fall in love again. No use pretending things can still... Right, there's really nothing more to say I'll get along without your kiss Good night, just close the door and walk away We thought that love was here to stay The summer made it seem so right But like the sun we watched it fade away to be Never gonna fall in love again Just like you Never gonna fall in love again. Just like you and me. Never gonna fall in love again. Of nooit zal ik meer verliefd worden. Dat is, uh, dat zijn de wijze woorden van John Travolta, toch Bert? Oh, ja. Dat ja. ja. <laughs> zei jij? Dat gaat ook nog een aanhals schaffen en hij blijft er niets meer over. Ja, dat gaat iets <laughs> Jullie waren even lekker op een verjaardag bij de buurman. Ja, ja, onze buurman. Nou ja, bij deze natuurlijk hartelijk gefeliciteerd. Uh, Arie van der Lek was het? Ah, ja, Arie van der Lek. Ari de Lek. Nou ja, zeg maar Arie van der Lek hoor, Fred. Arie van der Lek. de Lik gezet ja. ja, De Lik? Ja, dat ja, was hij, geleden uh, zat hij in de Lik in, de Lek in, de, in de Spanje. Ja. En had hij al vitamine, had hij gesmokkeld. <laughs> Ja, goede kennis vrienden. Het is lik op stuk. Ja, kan je wel. Zonder flit, wij kwamen daar bij de, bij de deur aan zitten. En uh, stond er een bord op de deur. Wij zijn allemaal getest. Ik denk, krijg dat wel helemaal. Dat wordt helemaal niet goed. Uh, bed. Want wij zijn niet getest. Dat gaat niet goed worden. Dus wij gaan naar boven. ...zit iedereen in de huiskamer, zit daar en zegt nog een vrouw zegt tegen ons van... ...ja, ik ben vanmiddag nog geprikt ook, ik dacht vandaag, hadden we kunnen doen. Nou weet ik dat er klaar mee, ik heb het net al niet. Ja, ja. Ja, je gek een gekheid te jongen. We laten dat even die handel van die corona, dat, dat komt er naar mijn neus uit. Dus weet ja. je wat, even, even een ander om. Ja, even ander om. Zeg, we hebben wel een leuk liedje voor hem gezongen, hè, Pip. Ja, zeker, want het is eigenlijk een seks nou, jongen. Oh, is een wat, wat, wat, wat, wat was een nieuw nummer? Ja, dat, dat komt in de nieuwe aflevering van Pep uh, Be, en Be, Bert in de Nazaten. dat wordt een, een soort showport. Hè? Die gaan we dan met dag, Koningsdag gaan we die opnemen. Ik wou net zeggen, de Koningin is niet meer, hè? Nee, nee, nee, dat, dat was eenmaal. <lacht> we hebben voor hem gezongen, uh, als ik jou zie, dan moet ik huilen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nou, we hebben hem regelrecht als graf ingeprezen. Maar dan... <lacht> wel, wel, wel, wel met de Amsterdamse snik erin, hè? Ja, we dacht jij nou? Oh. Ja, ik heb me gelachen. Ja. Dus het was hartstikke gezellig en uh, ze waren bitterballen en je kent het verhaal, Ja, ja, ja. Die Lekker houw, Absoluut, jongens, daar hou je ervan. Ja, hoor, het is ja. gezellig. Dus uh, we gaan gauw weer naar huis gereest. Op de... Ja, onze Freddy gaat bellen natuurlijk. Hè? Die ja. moet wel even niet paraat zijn. Ja, toch? <laughs> ja, ja, maar ik bedoel, ja, kijk, als het niet uh, had gelukt, ja, ja, het is dan niet anders, toch? Nee, maar goed, uh, ja, ja. Uh, dit is... We vinden het wel zo leuk. Ik was er een tijd niet bij, geloof ik, hè? Ja, we zijn even, tenminste, ik ben er even uh, twee weken uit geweest. Ja, ja, ja. tenminste, twee zaterdagen, zo moet ik het zeggen. Ja, en onze bed natuurlijk ook, die was ook plaatje. Ja. een beetje van maar goed, we zijn er allemaal weer gezellig en de zon die schijnt. Zo is het. We kunnen nog lekker in de zakken. Hé, wat dacht jij? Ja, wat en... Wat uh, wil je draaien, Fred, voor, voor ons? Uh, met, uh, ja, uh, wat, wat wil je draaien? Wat wil je horen? Laten we die maar doen, hè. Die de de zon zien zakken in de zee. Ja. ja gaan we gaan weer naar de zomer, zolang ja. we naar de zee Ja, zon oh, en, vijf. Vijf. en dan wil iedereen de zon zien zakken in de zee. Ah, ja, dus toch? <lacht> ja, het, het, het, het, het is eigenlijk een beetje belabberd, hè. Dat is de afgelopen tijd met dat weer. Ja, vorig jaar hadden we toch wel lekker, lekkere voorjaar, hè. Ik dacht het wel, ja. Zo, dat even een heel ander geval. Toen was ik al poepiebruin, Ja, toen, toen, toen uh, zaten we al op de tandem. Ja, ik was. Ik doe, ik doe poep, ik bruin, nu is alleen maar poep. Ja, <sleuk> ja dat bruin komt vanzelf, joh. Ja, ah, helemaal met wie dit is ja, ja. De tijd, wel, ja, ja. ja De e-bike is natuurlijk ook wel een leuk liedje, Want dit is op dit moment natuurlijk ook wel lekker weer voor lekker op de fiets te gaan. Acties opladen, hup, ik heb ik ja, ja, ja, maar, zowel, maar weet, je wat, weet je wat het is? De sauna is natuurlijk ook lekker. Ja. Nou, ja. ja! Ik weet nou, het goed gemaakt, Fritz. Je draait ze alle drie. Ja! Het draaien was laatste doen met, uh, met kerst, kom ik naar je toe. Ja! <laughs> nou, maar, maar, dat toch, maar dat is toch een bad, bad uh, paas, hè? Ja, een ja, wit paas. Het was een wit paas, joh. Ja, ja. Ik heb jarenlang gezongen van I'm dreaming of een white paas. Nou, nee, <laughs> ja, wacht. Ik had Ja! Ja, ja. Wat, wat moest je krabben? Nou, krabben. Hé, dat hangt natuurlijk. <laughs> oh. <laughs> Zelf niet. <laughs> nee, maar... Het is wel leuk hier weer even te horen, Frit. Ja. Geleden natuurlijk. Hè. Ja, en zeg ik, een uh, zonnetje schijnt lekker. Heerlijk. Zo, zo is het. We gaan oh. er weer lekker van genieten, jongen. Ja, ik hoor, ik hoor kleinkinderen. Ja, we zitten, er we komen wat we mensen we komen, we komen hier opeens voorbij, dus ik, ik ga ik ga in je jongens We gaan eventjes gezellig een liedje van ons luisteren. Ja. Hoor. En uh, mochten jullie nog leuke dingetjes willen lezen en horen van Bip en Bed in de Nazaten, kijk even op de website Beb en bed.nl of Beb en in, -in de Nazaten.nl. Ja, en anders eventjes naar YouTube. Ja, ja, maar die staan ook allemaal op onze website, Britt. Eh, Oké. Okay. Ook op YouTube, en ja, de YouTube Ja, goed, die, die combinatie in ieder geval, dat komt goed. Waar zijn we liever met Dat betreft Ja, ik bedoel, eh, als ze als, het als, als nou, nou niet meer weten, dan komt het nooit meer. Ik wou het zeggen, ik wou het net zeggen, Britt. Er hey. betekent ook weer iets, bedoel. Exact. We zien elkaar volgende week dan bespreken we ook elkaar weer even zinnen. Is het volgende week Komt de week erop? Nee, volgende week. Ook gewoon ja. weer dus We zijn weer helemaal paraat. We zijn helemaal paraat. Helemaal okay, goed. Maar... Oké. Okay. Hey. groetjes. Jo, goed weekend en geniet van zonnetje. Ja, jij ook. Dag hoor. Ja, dankjewel Yo, hè. Hoi hoi. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Oriane. Ola die je. Ik wil de zon zien zakken in de zee Ola die oh Ola, die Ola die Ja, ik zag je op het strand Met je togens in de zand Ola die oh Ola die las Je, die je. Jij las de fijne krant En ik pakte toen je hand om. Ola die je. Ola die je. Ik wil de zon zien zakken in de zee Ola die jay, De zee, het was een lieve lust Ik had er bijna zo gekust Ola die, ola die Ik ben nog lang niet uitgeplust Ik dacht, laat maar even met rust Ola die Ik keek hem aan, nou ja, het antwoord kan je raden. Ik wilde de soort zakken in de zee. Ola die oh Ach ja, de aanhouder die dicht. Ja, ja, dat dacht je, beste vriend. Ola die oh En toen ik koos het rem op. Ik dacht, wanneer staat hij nou eens op? Oh, die, ola die. Vraagt, wil jij misschien met mij een eentje zwemmen Ik dacht die kerel die is werkelijk niet te remmen. Maar ik wil de zon zien zakken in de zee. Oladie, oladie, oladie. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Oladie, oladie. Ola ik wil de zon zien zakken in de zee. Oladie. Wat een medebert. de gaat naar uitzicht. Ja, zie jij die zon nog zakken? Nou, wauw loenen. Het is de zwaarbeel op hier, hoor. De drie op een rij van Fred Heij. Om te betalen, jongens. Paese mio, que estáis sur la colina. Diste so come un vecchio La noia, l'abbandono, il vento, sono la tua son malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà de la mia vita chi lo no sa? Sofferto tutto forse niente? domani si vedrà e sarà sarà quel che sarà gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me peccato perché stavo bene in loro compagnia ma tutto passa Se me va que será, que será, que será, que de la mia vita che lo sarà. Con me porto la chitarra e se la notte di ayerò e una leggia de paesi sforero amore mio ti batto sulla bocca che fu la fonte del mio primo amore ti do la punta come quando non lo so ma so soltanto che ritornerò che sarà che sarà che sarà che sarà Wat zal er Hey! sky. It's De drie van Fred Heij. Tiens, bonjour, salut, dis-moi comment tu vas Depuis le temps que l'on ne s'est pas vu, tu sais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 Non, je n'ai pas changé Je suis toujours celui qui t'a aimé Qui t'embrassait et te faisait pleurer Tiens, tu vois, regarde Tu vas être étonné Mais j'ai gardé en souvenir de toi Une photo que tu m'avais donnée Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé Je suis toujours celui qui t'a aimé Qui te parlait sans jamais t'écouter Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire Je m'en souviens comme si c'était hier J'allais chez toi t'apporter du lit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 Non je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Oui Jérôme, c'est moi, non je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé. De drier ou pareil ...van Fred Heij. we begonnen met uh, José Feliciano en Gessera... ...en als tweede natuurlijk... Uh, ...ja, Sam Cooke en A Change Is Come... ...en natuurlijk, dit was de laatste... Uh, Jerome en Cémois. Ja, Cé Jerome. Hé, we gaan nog één verzoek draaien... ...en die is uh, afkomstig van Quincy uit Haarlem... ...jij wilde graag een nummer horen van uh, Danique... ...en uh, zij hebben het over te laat... Zegt het ligt niet aan jou, maar ik krijg steeds te horen Dit doe je fout, ik mag je niet storen Het laat je koud, wat ik ook doe Het is nooit genoeg Zoveel beloftes, niet nagekomen Nooit die vier woorden, echt uitgesproken Het laat je zelfs koud, hoe oh, ik me nu voel Was het ooit genoeg? Er was altijd geen tijd, geen geld, geen zin, nu is het tijd voor een nieuw begin. Ik besefte niet dat ik was verdwaald in mijn gedachten, in fantasie. Ik weet het nu echt zeker, ik zit niet meer vast. Ben niet meer de persoon die ik toen bij jou was. Mijn ogen zijn geopend en zo ben je me niet gewend. Nee, ben ik klaar mee. Nu heb ik geen tijd, wel geld, geen zin. Dus nu zeg ik je. Ja. Je niet zonder mijn kant, maar kan, maar kom overras, maar ik ben beter af zonder jou. De wereld lag met name nu ik van mezelf af. Va. Te laat voor je, te laat voor je. Je hebt me niet meer in de hand, nee. Zo, dat was die dan. Te laat. Want ik, aangevraagd door het minstje, uithalen. Maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker. Zo, dat is hij dan weer. Twee uurtjes entertainer voor u hier bij CWM Entertainer voor u. Vanaf de tolweg, Tina. En natuurlijk, ja. Wil ik u bedanken voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag hoor ik u volgende week weer. Geniet van het zonnetje, fijn weekend en uh, tot horens. Bye bye, zwaai zwaai en een fijne avond. Zo, ver, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.